Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam. Mix Marathon. Jarno van der Wielen. Dit is 10 minuten over 2. Lekker gaan we naar het party eiland. De zon die is een beetje aan het ondergaan. Het is 30 graden, moet je maar denken... En we schenken nog een cocktailtje bij. Dit uur Sofia Nazau in de mix. Get that. als je in deze onverstaanbare tekst alleen nog maar het woord bitterbal hoort. Zoals Hendrik Land via de F van Slam is het tijd voor de Vrijmibo... die vier met de Slammix-marathon en Sofia Nazau. tom van Sofia Nazao, die je kan kennen van Moaki... in de Slam Mix Marathon dit uur. Met straks nog vanaf drie uur Vintage Culture. Komt de audi heb je binnen van Marloes. Lekker onderweg om die Black Friday-deals te scoren. Een week van tevoren, en nu er nog niet zoveel stress is... dat iedereen elkaar aan het bek vechten is... voor 20 euro eraf bij een platte tv of zo. Trouwens, volgende week donderdag... luister naar de Slam middagshow. Je maakt kans op Black Friday-prijzen. Misschien wel twintig keer merchandise... Twintig keer een bluetooth speaker en ga zo maar door. Volgende week is het ook Black Friday in de Slam Middagshow. de Nazao in de mix. Tot drie uur in de Slam Mix Marathon. Het is bijna weekend, baby. yeah yeah i went i went keep going yeah gave you my way my way my way get out of my way i come i come che toki mbagna gare che di nie The idiot gave me in de Slam Mix Marathon. En zometeen veel plezier bij Raoul. En vier het weekend met Vintage Culture. En de hele line-up check je via slam.nl. We gaan tot de laatste uurtje. Zo, goedemorgen. We gaan tot de laatste uurtjes door.